Voorkomen. Dat, dat heb je ook een plicht om als dokter te voorkomen, want jij weet als dokter wat de mogelijkheden zijn en ook wat een patiënt kan verwachten. Dus als zodanig zag ik ook mijn rol. En ik weet dat ik op een gegeven moment had ik een nog vrij jonge patiënt. Hij was een jaar of 44. Het klinkt heel precies, want ik weet eigenlijk ook nog precies zijn geboortedatum. En hij had een longgezwel in het onderste deel van zijn hoofdluchtpijp. De hoofdluchtpijp die zich splitst in een linker en een rechter hoofdbronchus... dus de ingang naar de beide longen toe. En die, dat gezwel dat zorgde ervoor dat hij soms enorme hoestbuien had... en ook steeds kortademiger werd, want die, die luchtpijp die werd gewoon afgesloten... En in die tijd, we spreken nu over 1988, 1989... dus ver voor de wet... was er geen mogelijkheid om zo'n gezwel van binnenuit weg te halen. Chemotherapie was er ook weinig. Wel was er bestraling, radiotherapie. En dat had hij dus ook al gehad. Maar desondanks nam de tumorgrootte toe... En op een gegeven moment vroeg hij mij... toen hij bij mij op, het, op mijn spreker was... of ik hem niet een middel kon geven... zodat als hij in een ernstige hoestbui kwam... zijn leven kon laten beëindigen. Ik weet dat ik daar in eerste instantie van schrok... want ik wist niet precies hoe ik dat moest aanpakken. Ik heb daarover gesproken met mijn supervisor... want ik was nog in opleiding. En... Uiteindelijk zei hij van nou zoek maar uh, naar de medicatie die je kan gebruiken. Een, een, een slaapmiddel, een sterk werkend slaapmiddel. En ik weet dat ik daar op zoek naar ben gegaan en dat ik uh, adviesdoseringen vond. En wat ik me nog vaag herinner was zoiets dat het tussen de 4 en de 8 gram moest zijn... Dus ik dacht, nou, daar ga ik maar tussenin zitten. Dus ik heb een recept bij een van de volgende bezoekers... die hij bij mij bracht op mijn spreekuur... heb ik hem een recept meegegeven voor zes gram van een barbituraat. Met een uitroepteken erachter. Dat betekent voor de apotheek... van apotheek, ik, ik weet dat ik iets raars voorschrijf... maar u, wilt u het alstublieft uitleveren? ik dacht, nou, die apotheek die, die belt wel... en die zegt van, ja, dit kan helemaal niet of zoiets dergelijks. En ik dacht ook nog van, ja, die, die meneer die zegt wel... dat hij het in eigen hand wil hebben, dat hij het zelf wil doen... maar ik denk niet dat hij dat, dat gaat doen, dat hij het neemt. Hij nam het wel, en wel op Goede Vrijdag... Goede Vrijdag was een vrije dag voor het academisch ziekenhuis. Dus ik was thuis. Ik werkte niet op dat moment. Ik had geen dienst ook. Uh, dus dat betekende dat mijn twee dochters... allebei nog hartstikke klein, thuis waren. En uh, ik dus gewoon een dag moederde. En om een uur of twee ging de telefoon. En toen kreeg ik de echtgenote aan de lijn van die man. En ze zei... Jan heeft het genomen, vanochtend om negen uur. Maar hij is nog niet dood. Hij wordt toch geen kasplantje? En toen dacht ik, oh mijn god. Jeetje. Uh, ik, ik, ik probeerde haar gerust te stellen van... nee, nee dat, dat zullen we natuurlijk niet laten gebeuren. Maar ik wist zelf ook niet wat ik, wat ik nog wel kon doen. Ook al omdat het een dienstdag was. Dus ik, ik had ook niet zozeer een achterwacht... die ik direct daarover kon vragen. En het was natuurlijk volstrekt illegaal... voor mijn gevoel wat ik aan het doen was. Dus ik zei van nou... Probeer nog maar even gewoon rustig te blijven. Het is een slaapmiddel, het, het, het zal werken. En als, die nou, als het nou om vijf uur nog steeds niet veranderd is... dan moet je me maar weer bellen. En toen dacht ik, ik heb koortsachtig gedacht van wat kan ik doen? Ja, ik kon ook niet iets verzinnen. En ja, zo'n middag vliegt dan toch wel voorbij. En uiteindelijk om half zes belde ze weer. En toen zei ze... Hij is overleden, maar de huisarts wil niet komen schouwen. En toen dacht ik, nou, dan kom ik. Dus ik zei, nou, uh, wacht even, ik, ik, ik kom eraan. Maar ik moest toch even wachten totdat mijn echtgenoot thuis kwam. Want ja, ik kon toch ook die kindertjes niet alleen laten zitten. Dus uiteindelijk uh, ben ik daar uh, naartoe gereden in een razende vaart... toen mijn man thuis kwam en het over kon nemen thuis. En inderdaad meneer lag in de kamer, dood. En ik moest schouwen en ik zag dat hij inderdaad dood was. Maar ik dacht, ik kan toch geen natuurlijke dood afgeven. En het formulier wat ik daarvoor had, was een natuurlijke doodformulier. Of je kon een alternatief aankruisen, doodslag of moord. En ik dacht, ja, het is geen van beide. Maar ja, doodslag is dan misschien minder erg. Dus toen heb ik maar doodslag aangekruist en tegen de begrafenisondernemer gezegd... die met de auto om de hoek stond... Uh, uh, ja, ik heb geen een niet natuurlijke dood afgegeven. Ik wist niet dat intussen de huisartsen... wel allemaal die dag gewoon gewerkt hadden. En toevallig ook een uitgebreide bespreking hadden gehad... met alle huisartsen. En dus dit hele verhaal... van hoe die academische dokter toch weer... Uh, hun voor een moeilijk probleem had gezet. En dat zij dus weigerden om in zo'n situatie te gaan schouwen. Want ja, ze, zij konden een beetje de rommel opruimen. Ik was dus flink over de tong gegaan. En ik kan u vertellen dat ze dat niet op een aardige manier hadden gedaan. Want ze vonden mij ook op dat moment absoluut niet aardig meer. Maar ik vond dat ik voor die patiënt stond. En ook voor zijn echtgenoten. Dus... Die natuurlijke dood heb ik niet afgegeven. Het was een niet-natuurlijke dood. En uiteindelijk is er dus ook nog een gemeentelijke lijkschouwer geweest. Maar daar ben ik niet meer bij geweest. En ik heb dat nog uiteindelijk wel ook in het ziekenhuis besproken. Maar... Ik herinner me toch wel dat dat niet in een open sfeer kon. Want dat, dat, dat was niet mogelijk. Want ja, de, het, het, er was geen legaliteit aan een dergelijke handeling. En het ergst was nog wel toen ik een half jaar later... zijn vrouw weer tegenkwam. Zij zei, ik mis hem. Ik mis hem ontzettend. Maar het ergste is nog dat ik er met niemand over kan praten want het was toch iets wat niet mocht. Dus ik dacht al van, zo moet het dus ook niet. We hadden toen al de eerste euthanasieprocessen gehad. En vlak eigenlijk een, nog geen half jaar daarna... had ik een patiënte met COPD, chronisch obstructief longlijden. En die vrouw was zuurstofafhankelijk. Ze kon helemaal niks meer zelfstandig. En iedere keer als ze bij mij kwam, dan... Nou kwam ze in een rolstoel met een zuurstoffles daaraan. En dan probeerde ze mij ervan overtuigen... dat het leven voor haar op deze manier toch afgrijzelijk was. En na een aantal keer heeft ze mij daarvan kunnen overtuigen. En toen dacht ik van nou, met de ervaring van de eerste keer... doe ik het nu anders. Ik overleg met de huisarts. En dat had ik natuurlijk eigenlijk de eerste keer ook al moeten doen. Maar... De huisarts die zei van, ja, ik begin hier absoluut niet aan, want ik doe dat niet. En toen zei ik, van, vind je het erg als ik het doe? En nou, dat vond hij niet erg. Hij had daar geen bezwaar tegen. Dus ik heb met die mevrouw afgesproken... dat ik bij haar thuis zou komen op een bepaalde dag. En ik heb haar een recept meegegeven. Ik heb haar meer mee voorgeschreven dan de eerste keer. Want ik dacht, die fout moet ik niet weer maken. En ik ben naar haar toegegaan op een avond... Om acht uur had ik bij haar afgesproken en zag acht was ik er ook. Er was een, een buurvrouw bij haar in huis en die, die verdween spoorslags. En mevrouw stond al in haar nachtjapon en had het medicijn klaarstaan op het aanrecht. Ze goot in het bekertje water erbij en ze kloekte het achterover. En toen zei ik, oh ja, maar u, u gaat zo direct in slaap vallen, dus uh, ga maar in bed liggen. Dus ik begeleide haar naar het bed en ze ging liggen. En ze deed haar ogen dicht. En ineens kwam ze weer half overeind en met haar ogen wijd open. En ze zei: Oh, dokter de Jong, ik zie u natuurlijk niet meer. Dank u wel, dank u wel. En toen ging ze slapen. En toen zat ik in dat huis alleen met een klok. Tik, tik. En iedere keer ging ik bij haar kijken en ze sliep. En na twee uur was ze overleden. En heb ik de lijkschouwer gebeld. Maar er had van alles fout kunnen gaan. Want ik had haar geen antibraakmiddel voor geschreven. Want dat wist ik niet. Dus ze had zomaar alles uit kunnen spugen. Ik was dus zo blij met de komst van de wet in 2002, de euthanasiewet. Want euthanasie kon nu gewoon besproken worden. Je kon met elkaar praten erover... En ook dus de valkuilen en, eh, bespreken. En wat ik nu zie van de euthanasie-uitvoering, zoals dat nu gebeurt... is het heel zorgvuldig en transparant. Er is goede documentatie, collega's praten met elkaar. Er is een scanarts die langskomt om te toetsen. En ook om adviezen te geven. Het is, denk ik, zoveel beter geworden. Ik heb zo meerdere euthanasieën in de loop van de twintig jaar... dat ik longarts ben geweest uitgevoerd. En na twintig jaar longziekte had ik behoefte om het roer om te gooien. En dat maakte dat ik sinds september 2008 directeur van de NVVE ben geworden. En die NVVE die heeft op het ogenblik duidelijk de stroom mee. We hebben heel veel ingezet. We hebben heel veel publiciteit gezocht. We hebben heel veel gedaan om te zorgen dat... Mensen, burgers, Nederlanders weten dat die NVVE bestaat. En dat ze ook wat aan ons hebben. Dat, ze, dat wij een belangenbehartiger zijn voor alle keuzes aan het eind van het leven. Maar nog lang niet alles is goed. Nog lang niet alles is klaar. En daarvoor wil ik even een stukje voorlezen van het dagboek van mijn vader en moeder. Een dagboek wat zij geschreven hebben in die laatste zes weken dat ze leefden. Waarin ze hun gedachten opgeschreven hebben. En de laatste dag, op 14 november, schrijft mijn moeder... Het blijft onwerkelijk. Een lading capsules depronal. Verschrikkelijk. We hebben ze gelukkig wel. We hebben ze allemaal opengemaakt. En voor ieder hebben we ook twintig Dormonox... Slaaptabletjes. Onvoorstelbaar. We voelen ons een stel gifmengers. Wanneer kun je als volwassen mensen zeggen: genoeg is genoeg? Wanneer komt die laatste wilpil? Lieve schatten, tot weerziens, hoe dan ook. Mams, haar laatste woord. Die laatste wilpil, ja, die is er dus nog niet. We hebben gezien bij de MVVE dat er veel oude mensen zijn... die hun leven voltooid achten, die hun leven voltooid vinden. En dat dat een probleem is, want ze lijden aan het leven. En om aandacht te vragen voor dit probleem... hebben we in 2010 de Week van het Voltooid Leven ingericht... om de campagne Voltooid Leven te starten. En die campagne die duurt nu nog steeds voort... Daarvoor hadden we ook al de vergeten groepen, zoals we ze noemen... mensen met een dementie, die eigenlijk heel vaak in de kou staan... en alleen in een beginfase af en toe geholpen worden... waar eigenlijk dus de conclusie moet zijn dat ze te vroeg dood moeten. Maar ook in de psychiatrie, mensen met een chronische aandoening die een serieuze en langdurige doodswens hebben... die onvoldoende gehoor kregen. Psychiaters die hun doodswens steeds uitleggen als een levenswens. Ook daar hebben we veel aandacht aan besteed... en we zien dat er nu veranderingen aan het optreden zijn. Er is een steungroep psychiaters opgericht... collega's die elkaar helpen juist die doodsvraag, die doodswens... op een goede manier te hanteren. Maar ook nog steeds gewoon mensen met kanker staan in de kou. Pas geleden nog was bij een vandaag onderzoek dat een derde van alle artsen weigert mee te werken aan een euthanasieverzoek. Dat betekent dus dat van alle verzoeken, we weten dat dat er nu zeg maar zo'n 10.000 per jaar zijn een heleboel verzoeken niet gehonoreerd worden. Terwijl ze wel binnen de wettelijke kaders vallen. Maar artsen die dus weigeren, wat mag, want euthanasie is een verzoek. Het is niet me normaal medisch handelen. De arts mag dat weigeren. Maar hij zal dan wel als goed hulpverlener moeten zorgen... dat de patiënt wel voor de hulpvraag ergens anders terecht kan. En daarvoor zijn we nu bezig om te kijken... dat we de levenseinde kliniek kunnen laten ontstaan. Dat er ergens een plek komt waar mensen naartoe kunnen... om hun doodswens gehonoreerd te krijgen. Ook de laatste wilpil waar mijn moeder zo om roept op het laatst. De laatste wilpil, ook dat is iets wat in een samenleving zoals we die nu hebben... alleen maar respect toont voor oude mensen die lijden aan het leven. Dat we ze niet dwingen om verder te moeten leven. Want wie zijn wij om dat te forceren, om mensen te laten leven... terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet meer willen? Omdat ze onthecht zijn van het leven. Die laatste wilpil, daarvoor hebben we werkgroepen ingericht. Binnenkort hebben we een expert meeting van mensen die daar echt verstand van hebben. En het is een moeilijk proces... maar ik ben ervan overtuigd dat die er gaat komen. Dus ook voor de NVVE en ook dus voor u... wij als belangenbehartiger voor u... kunnen iets voor u betekenen en zijn daar ook hard mee bezig. Dat is eigenlijk dus ook een roep om ons te steunen. Word lid... Zorg dat wij ook die mogelijkheden hebben. Want er zijn lichtpuntjes. En die lichtpuntjes die heb ik natuurlijk af en toe ook in mijn eigen leven nodig. Ik mis mijn ouders ontzettend. Ik heb veel respect voor hun daad. Ik snap het. Maar dat maakt het gemis niet minder. Dus ook ik heb af en toe mijn... Uitlaat mogelijkheden nodig. En dit is een van de dingen waarvan ik denk: van nou, heel veel mensen zullen dit absoluut niet bij mij denken. Maar ik denk dat ik al wel minstens honderd keer heb gekeken naar The Sound of Music. Ik kan daar zo blij, zo vrolijk van worden. Dus dat wil ik graag met u delen. Ik wil u een stukje laten horen uit The Sound of Music Favorite Things.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 Stings when I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I don't feel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 Mij maakt het weer vrolijk. Ik hoop dat u er ook vrolijk van geworden bent. Ik heb u meegenomen in mijn dromen en nachtmerries. En ik, mijn ervaring is... Ik, ik had moeite om nachtmerries als nachtmerries echt te verzinnen. Mijn dromen verzin ik wel veel makkelijker. En dat heeft ook te maken met mijn persoonlijke instelling. Ik ben toch, denk ik, een heel optimistisch mens... En, maar ik zie ook dat wanneer een mens zich kan ontwikkelen... wanneer je ook keuzevrijheid hebt, wanneer je keuzemogelijkheden hebt... dat die, die vrijheid, die ontwikkeling en dus ook die dromen die, die bewaarheid kunnen worden... en nachtmerries die ook in een, op een goede manier verwerkt kunnen worden... tot een mooi iets kan komen... Aan alles zit een begin en een eind, zo zei mijn vader. En zo beginnen we nu ook tegen het eind van deze uitzending te komen. Deze zomernacht die ik heb mogen presenteren. Ik, ik voelde mij zeer vereerd dat ik hiervoor werd uitgenodigd. Ik hoop dat ik u heb mee kunnen nemen, luisteraar. Want ja, het is toch. Ik zit, ik zit hier in mijn eentje. En u misschien ook. Misschien ligt u in uw bed en luistert u naar me. Maar ik hoop dat ik u heb kunnen boeien in dit, dit verhaal... van mijzelf, van mij persoonlijk. En dat we dus nu tot een eind gaan komen... betekent dat ik u nog een laatste prachtige muziek wil laten horen. Het komt uit de vierletste lieder. En het heet slaven geen. En het wordt gezongen door Jesse Norman. Er zijn diverse uitvoeringen van Bijm Slaven Geen. En persoonlijk zelf heb ik nog niet zo heel lang geleden... Uh, Elisabeth Schwartzkop gehoord. Dat vond ik ook prachtig. Maar ook deze uitvoering is, denk ik, heel mooi. Mijn hart is niet meer bezwaard. Ik heb mijn verhaal verteld en ik hoop dat u straks lekker slaapt. Ik heb daarna nog een concert gekozen. En dat is het Requiem van Foray. Ook dat werd gespeeld tijdens de uitvaart van mijn ouders. En ook dat vind ik heel aangrijpende muziek. Dus ik wilde u graag naar deze twee prachtige stukken laten luisteren... en daarbij heerlijk in slaap te laten vallen. Dus voor straks wel trusten, nu bij hem slaven gehen van Jessie Norman. Prachtig, hè? Je wordt er stil van. Ik krijg er zelfs kippenvel van. Ik vond dit heel, heel mooi. Ik vond het ook heel mooi om hier te zitten. Maar er is nog één vraag die nog niet beantwoord is. Want waarom wordt iemand überhaupt directeur van de MVVE? En dan kan ik natuurlijk alleen maar praten over waarom ik het geworden ben. En waarom ik het toch echt ook een functie vond die helemaal bij mij paste. Natuurlijk had ik ook in mijn longartsenperiode... heel veel te maken gehad met levenseinde zorg. En in die zin dus ook hoorden het bij mij. Maar vooral de opvoeding. De opvoeding die ik van mijn ouders gekregen heb, de ouders die zij waren... dat maakte dat ik deze baan die ik nu heb met zoveel plezier kan doen. En ik kijk naar boven, want ik denk dat ze daar ergens op een wolk zitten... En ik wil ze daarvoor heel hartelijk bedanken. En dat zijn niet de goede woorden, want er zit veel meer liefde in... dan dat ik daarmee zeg. Maar zij zijn toch maar degene die gemaakt hebben... dat ik geworden ben wie ik geworden ben. En daar ben ik heel blij mee. Het is uh, half twee, Juri Stubenitski met het NOS-journaal.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 In Hongarije hebben tientallen extreemrechtse jongeren... het terrein van muziekfestival Tsiget bestormd. Ze probeerden zonder toegangskaarten binnen te komen. De veiligers hielden de groep tegen. Zeker vijf extremisten zijn opgepakt. Eén van hen is lid van het Hongaarse parlement... voor de ultranationalistische Beweging voor een Beter Hongarije. Tsiget is een van de grootste festivals van Europa. Jaarlijks komen er honderdduizenden bezoekers, onder wie veel Nederlanders. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Overdag overal zwaar bewolkt. En smiddags wat buien. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Zondag vooral in het zuidoosten stevige buien. En na maandag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. Tot twee uur zomernachten. Dit laatste half uur het keuzeconcert van Petra de Jong. Dit was het Requiem van Fauré. En dit is ook tevens het einde van deze zomernacht. Die ik heb mogen presenteren. Petra de Jong, directeur van de NVVE. Ik vond het een geweldige ervaring om dit met u te mogen delen allemaal. De ervaringen die ik zelf heb meegemaakt. En ik ga straks slapen, alhoewel ik nu klaar en klaar wakker ben. Maar ik hoop dat u lekker in slaap valt. trusten en ik dank u voor het feit... dat u zo lang naar mij heeft willen luisteren.